Marion Koukouk met het NOS Journaal. Het is PVV, Europees Europese parlement. Het is hem niet gelukt om de benodigde zeven partijen bij elkaar te krijgen. Wilders had samen met Marine Le Pen van het Franse Front National drie partijen gevonden die tot hun fractie wilden toetreden. Andere eurosceptische partijen hebben zich aangesloten bij de Britse UKIP, die niet met het Front National wil samenwerken.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 In Scheveningen is de brand op een visserschip in de haven na twaalf uur geblust. De brand begon vanochtend om een uur of negen. Onderin het schip werd het zo heet dat de brandweer niet bij het vuur kon komen. Om negen uur vanavond werd het zijn brandmeester gegeven. Twee mensen raakten gewond.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 De moord op een van de rijkste vrouwen van Monaco heeft geleid tot een arrestatiegolf. In verschillende Franse steden pakte de politie in één dag negentien mensen op... onder wie de dochter en de schoonzoon van de vrouw. De 77-jarige Hélène Pastor kwam uit een vastgoedfamilie. Ze werd vorige maand in Nice in een hinderlaag gelokt en onder vuur genomen. Ze overleed later in het ziekenhuis en ook haar chauffeur kwam om het leven. Het weer vannacht opklaringen en mogelijk wat nevel. In het noorden mogelijk een spatje regen. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen trekken in de loop van de dag buien van noord naar zuidoost. In het zuidwesten vrijwel droog en wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. In Limburg nog een graad of 23. Dit was het nos Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Every moment, your moves are so raw. I've got to let you know I've got to let you know 6.9. Zie www.zfmzandvoort.nl <middels> the only one who sees what you become Will you drift away? Oh, I don't got a time Two ones can make it right, Ooh. 그만한 노출보다 야한 van Gangnam Star